Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee, Zee. Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. You'll 40 met All I Want To Do. Op deze zondag vier juli. dank voor Tom Hendricks... met uh, weer twee uur jazz. CFM Jazz, het oudste jazzprogramma op de Nederlandse radio. Tenminste, dat uh, heb ik me laten vertellen. En ik zat even weer naar het beeld te kijken van, uh, van op de publieke zenders. En dan zie ik ineens weer meneer Balken, meneer Talef en meneer Preudom een groot lint doorknippen, want... Het gaat over Le Grand Départ, want die is vandaag in Rotterdam. De 97e Tour heeft uh, gisteren zijn proloog beleefd En dus mogen we vandaag gaan vertrekken naar Brussel, want dat is de, de eindplaats vandaag in uh, de Tour. En dus uh, betekent dat we dat um, nou, misschien een klein beetje gaan uh, volgen, wat dat er gaat. Dat is heel erg leuk. Overigens, het is uh, wel een beetje een sportweekje wel... Uh, ja, dank je Tom. <laughs> dat heeft te maken met het Nederlands elftal. Daarover uh, bij het volgende plaatje meer. Want dat is wel heel erg leuk. Maar eerst even de verjaardagen. Wat, uh, en de, uh, wat er vandaag allemaal is gebeurd. Er is nogal wat. Uh, we hebben er 185 alweer gehad op deze zondag 4 juli. Dat betekent dat er nog 180 dagen over zijn. Zo'n beetje de helft hebben we gehad. Vandaag jarig Fatima Morero de Melo. Jazeker, die dame. Zij uh, was uh, ooit een hockeyspeelster. Tegenwoordig doet ze het uh, met uh, kaartjes. Pokeren heet dat spel. Paul Dogger, een, uh, een tennisser die uh, van zijn voetstuk is uh, gevallen. Uh, wordt vandaag 39. Henri Leconte is ook een oud-tennisspeler. Hij heeft uh, in Frankrijk en in, uh, ook op uh, Wimbledon... Aardig wat succes hebben geboekt, alleen nooit een hele groot toernooi gewonnen, een Grand Slam toernooi, maar hij was wel een van de smaakmakers. Wordt vandaag 47. Elsbeth Etty, recensent en schrijfster, wordt vandaag 59 jaar. Johnny Lyon, die wordt 69 jaar. En Tony Eijk, een arrangeur en ook een fervent wielerliefhebber, wordt vandaag 70 jaar. Vandaag ook jarig Ria Bremer, 71 jaar. Zij is de maker van die documentaire van Sam Galesloot. Die jongen die eigenlijk helemaal niks meer kon horen en niks meer kon zien. Daar is zij uh, een documentaire ze Wordt vandaag 71. Gina Lolo-Bricida, jazeker. Ook zij is jarig en wordt vandaag 83 en dan uh, nog even wat uh, belangrijke feiten op deze dag, op deze 4 juli. Het is ook de nationale feestdag van uh, de Amerikanen. Want die vieren elke uh, jaar op 4 juli een nationale feestdag. En uh, na een tocht van zeven maanden, uh, maanden landde de Mars Pathfinder, of Pathfinder van de NASA op vrijdag 4 juli 1997 op het oppervlak van de rode planeet Mars. En dat ontlokte toen een uh, bierbrouwer voor een leuk spotje. En toen zeiden we, nu is het de beurt aan de Dutch. En toen zag je zo'n maanwagentje. En daar kwam een complete bar. En op het antwoord van, uh, of de vraag van, wat gebeurt er nu? Nou, we moeten maar even wachten of er wat leven op, uh, op de planeet is. Dus, nou, voorlopig hebben we daar nog niks over gehoord. Zondag 4 juli 1976 slaagde actie van Israëlische commando's om ruim 100 Joodse vliegtuigpassagiers te bevrijden die door de Palestijnse terroristen worden vastgehouden op het Oegandese vliegveld Antebbe. En daar schijnt de toenmalige machthebber Idi Amin toch wel een zeer dubieuze rol te hebben gespeeld. En vandaag, ook op 4 juli, de vlag van de Verenigde Staten krijgt zijn vijftigste ster. En dat heeft te maken met de toelating van Hawaii tot de Verenigde Staten in 1959. En overigens, zoals al eerder gezegd, dan is het ook de nationale feestdag van de Verenigde Staten. En dat klopt ook wel, want op 1776 van dat jaar, op 4 juli, roepen 13 kolonies met de Declaration of Independence de onafhankelijke Verenigde Staten uit. Kortom... Een zeer gedenkwaardige dag, vrienden, van, deze, van dit programma. Het is eigenlijk een uh, zomerboulevard. Het is eigenlijk, uh, de officiële naam heet de, Zomerdor, de Zomerse Zondag op ZFM. Zo heet die officieel. Maar uh, daar uh, malen we even niet om. We gaan eventjes, uh, eventjes uh, nog terug en nagenieten van, uh, van afgelopen vrijdag... toen Oranje de wedstrijd tegen de Brazilianen moest spelen.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 Zijn het wij? Eén team, één doel Oranje, maakt me blij. Wereldkampioen in 2010. Geloof je niet? Je zult het straks zien. Here's here screw. Starts flashing and run before your old age starts bashing you down to the ground, or you'll be making no more sound. There's a road ahead and a way to follow.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 een totale desorganisatie bij Brazilië. Wij zitten nog over pas, pas met Mendels zonder filter. Dat maakt helemaal niks uit. En daar komt die bal op die vrije trap. En we weten de dode in Ze verdedigen verdedigende zin. Is Brazilië niet sterk? Die bal van Robben wordt teruggegeven richting Snijder. Dan komt die bal te hoog voor de penaltystip. Iedereen en alle springt. En Julio Zazarus, portier van de nachtclub, laat alles door. Die bal gaat erin. Het is 1-1. Nederland zit weer in de race. Ho, -ho, -ho! Maar je zelfvertrouwen en uh, de corner wordt nu genomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van uh, Arjen de Robberbal gaat ongetwijfeld indraaien. En uh, dat bleek net ook wel een aardige set, want in een verdedigende zin.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 Nou, dat was dus weer een stukje herbeleving Van uh, wat wij afgelopen vrijdag Hebben meegemaakt met het uh, radioverslag uh, Natuurlijk van de onmiskenbare Jack van Gelder die, uh, Wat heel erg leuk was Over dat sigarettenmerk uh, in België hè, Bastos uh, met of zonder filter En dan ook nog uh, lopen roepen van uh, Ja uh, die Julio Cesar Dat is uh, portier van de nachtclub En die laat alles en iedereen door Ik vond hem briljant uh, op opgemerkt Het nummer overigens wat je er hoorde was uh, De Cosmic Carnival en de Green Light Jongens zijn afgelopen vrijdag in het patronaat geweest. Heb ik een uitgebreid gesprek meegevoerd. Dat gaan we horen tussen drie. En vier In het laatste uur van dit uh, programma. Dus dan wordt er uh, ruimschoots aandacht besteed aan het uh, muziek van de Cosmic Carnaval. En Nick Schuit is zeker een oranje liefhebber. Een uh, voetballiefhebber. En voortdurend werd er ook uh, even gevraagd van uh, uh, wat gebeurt er bij de wedstrijd Uruguay tegen Ghana. Want uh, toen waren ze net met een optreden begonnen in het uh, Patronaat Café. Maar ja, toen stonden al die mensen te kijken van hoe die strafschoppenserie werd uh, genomen. Nou, dat weten we allemaal, hoe dat is afgelopen. Dat uh, verliep niet best voor de Ganezen. Uh, met ook nog een uh, aardige hoofdrol weggelegd van onze ajax Seat uh, in Nederlandse dienst Luis Suarez. Die even voor keeper aan het solliciteren is. en Misschien dat hij... Uh bij Ajax, uh, Maarten Stekelenburg zou kunnen vervangen. Dat weet je niet. En goed, dat was even uh, voor de voetballiefhebbers uh, onder ons. We gaan uh, nog even een uh, vrolijk uh, plaatje tussendoor uh, draaien. Nou ja, een vrolijk plaatje. Het is in ieder geval een bijzonder uh, nummer. Dat is Alpha Box en Singer Shell. dat was hem, helemaal. Sinder Shell, met, uh, of uh, Sinder Shell heette het nummer. En Alphabox was uh, degene die het uitvoerde. Uh, Toegekomen aan uh, de interviews uh, van de Grote Prijs uh, van Nederland. Tenminste, uh, dat uh, was nog wel even de bedoeling. Maar ik ga eerst even nog wat anders doen. En dat is uh, dat wij nog eventjes een vooruitblik gaan doen op het weer. Want ja, het is uh, ook wederom vandaag weer uh, erg mooi weer uh, hier in Zandvoort. Dan zoek ik eventjes uh, dat uh, wat erbij hoort uh, er even bij. En dat is de weersverwachting voor vandaag en morgen. Opgesteld door Lex van der Hoornen. Uh, vandaag uh, is het zonnig zwakke aan de zee tot matige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur temperatuur is 23 graden. Gewoon kortom, lekker weer om aan het strand te zitten. Morgen eerst wolkenvelden en een kleine kans op wat regen. In de loop van de dag is het uh, verder opklaren en de matige noordwestenwind... Ja. Is gewoon lekker om eventjes uh, buiten te zijn. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 20 graden. En de normale middagtemperatuur is dan 21 graden. Dus ach, dat ene graadje, ach, dat uh, vind ik dan ook niet zo erg. De zeewatertemperatuur langs de kust is 19,5 graden. Dan weten jullie dat ook allemaal weer, uh, het weer voor de komende paar dagen. We, gaan, uh, toe, uh, we zijn toegekomen aan uh, zeg maar, uh, de interviews van de Grote Prijs van Nederland... ...kwartfinales in Amsterdam, want daar uh, speelde zich ook het een en ander af. We hadden uh, het pakhuis Wilhelmina, maar vervolgens ging het hele spul nog een keer naar bitterzoet toe. En daar speelde zich ook het een en ander af op uh, het gebied van de singer-songwriters. En daar had ik uh, onder andere een gesprek met Noam Fatsana. Dat is bijna een one. Uh, If, if people uh, well, uh, have uh, yeah, some more information, where can, you, where can they find you on the internet? En dan moet ik natuurlijk wel even op een, een goede en een duidelijke manier eventjes uh, opnieuw instarten. Dus uh, dit is het dit dus nog, want we begonnen ergens midden in het gesprek. Noam Vazana. Zo, Vazana. Vazana. En, zo zeg ik het goed. Hè? Noam Vazana. Zo zeg ik het goed. Ja, ja goed zo. Ja. <laughs> ik uh, zal proberen het zo langzaam mogelijk in het <laughs> Nederlands te doen. Uh, ja, kwartfinale is grote prijs van Nederland hier in Amsterdam op uh, 17 juni. Uh, ja, je hebt al op Radio 2 het genoegen mogen smaken om iets van, van jou te mogen horen. Ja, ik heb een competitie gewonnen voor de beste nieuwe lied. Voor mijn lied personality. Ah, en, en uh, hoe, hoe zijn ze er zo bijgekomen? Sorry? Hoe zijn zij daar zo bij gekomen om dat te doen? Dat oh. weet je niet. Oh. <laughs> <laughs> personality. Laat ik het anders vragen. Uh, personality. Waar gaat de zon aan? This one I'll do in English. Um, That, we do it in English. <laughs> Oké, <Okay>, no problem. <laughs> um, I'm giving, actually it's a song who tells guys, I usually... Uh, dedicated to guys who are sitting in a hole how to hit on a girl on Saturday night without asking the obvious questions like where do you come from what do your parents do oh you're nice you're a musician how much do you make for a concert <laughs> so um, I, I kind of told them you know what I like what the you know the average girl would like to hear when she's going out and the, this guy comes with a huge smile something a bit wittier so yeah you have to listen to the songs to know really what talking about It's the song Handles about you, about me and uh, all other girls in the world. I think it's uh, the the average girl kind Now of the average girl. Yes. And you also uh, give a song of you let us know a song or you listen to a song from Syria. Uh, that's quite a peculiar song. Yeah. I r well, it's about. Uh, relationship basically with Israel and Syria, kind of, not really, because uh, I was on my way to masterclass in Germany and uh, my teacher who was giving the masterclass was staying in Syria while I was in Israel. So we tried to call each other up. That's where the c story complicates. Uh, I tried to call her. She didn't pick up because the lines are blocked between the countries. So I had to put my Dutch phone number into a UK-based online callback service, <laughs> yes, <laughs> and call her Swiss phone to be able to reach her in 60 kilometers distance which is quite peculiar yeah. and now you're living here in holland yeah uh, what do you yeah what's what's the life here in holland uh, i think it's really nice besides the weather people are very nice <laughs> um, i live in amsterdam and i travel throughout europe i'm i'm working with a um a german company leading voices and with an israeli label combo records And uh, now I'm looking for, uh, you know, a place in the Netherlands to see where can I go from here. It's it's a good uh, climate for musicians here? I think so. I like it. I mean, I've been uh, to the conservatorium before and I had a lot of connections and a lot of gigs coming from this direction. But uh, now I'm more pop oriented, so I want to d approach a different audience. So I'm learning to know this field at the moment. Uh, one uh, describe your mus music. Describe your music. Uh, I think uh, when, what I've heard uh, so far, it's a little bit jazzy. Well, I call it fusion pop because the songs are very distinct. Um, you can really hear catchy melodies. Um, Um, refrains that are coming back every time, because the writing itself is very pop-oriented, it has of course influences, like oriental influences jazz influences, there are some songs that I'm singing opera in them, so I have classical influences as well, but um, you know, it's only four songs here in Grote Prijs, so you can't do it all in one go, uh, maybe in the next stage <laughs> and you also use a trombone that's quite an uh, extraordinary uh, piece of instrument ja, yeah, ik like het een lot. Ik begon het toen ik twaalf was, omdat ik het een cool instrument was. Dus ik denk dat de meeste mensen denken dat het een gitaar is, maar ik was gefascineerd. Je je handelt het heel goed. Piano en de trombone, het is niet een probleem voor jou? om ze allebei te gebruiken. Nou, het kost wat rehearsals. Um, simultaneously, it didn't. you know, it didn't happen until a year and a half ago, I only started doing it in this spoken masterclass from the Syria songs, the same places where, where I started. It was my teacher's idea, actually. But uh, I, I find it um, very whole. It, it brings myself, my real soul, into the music. I feel that if I only play piano, I only play trombone, I only sing, then something is separated. I, I had an, another interview on the English Breakfast a couple of months ago, and they asked me, "What is your forte?" And I couldn't answer this question. I said, "Well, I have three." So, <laughs> <laughs> last question. That's almost a dangerous one. Uh, if if people uh, w uh, uh, has uh, yeah some more information, where can y where can they find you on the internet on the world wide web? Well, just my name, NoamVazana.com n-o-a-m-v-a-z-a-n-a dot com and uh, al also on MySpace MySpace dot com slash noamvazana Facebook everything is possible if you google my name you'll find it also on YouTube uh, thank you very much yeah thank you al dus uh, Noam Fatsana uh, tijdens uh, of, ja, Noam, Noam Fatsana in uh, de bitterzoet op 17 juni, uh, waar ik dat interview had opgenomen. Zij komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten. Uh, het is ook uh, iemand die uh, ja, verschillende instrumenten bespeelt, zowel het toetsen als de trombone, dat uh, viel al op. Ja, en het is fusion pop zoals je het omschrijft. Uh, bovendien zegt ze ook in het interview van... overigens, uh, hè, tussen, tussen toetsen en, en trombonen... Uh, ja, als ik of het een of het ander speel, dan uh, klopt er iets niet. En ik wil het eigenlijk uh, op het moment dat ik het speel... wil ik het bij beide instrumenten kunnen bespelen. En dat uh, gaf een hele aardige, uh, ja, hoe noem ik dat... een opstelling in Bittersoet uh, op uh, die 17e juni. Uh, er stond uh, op een standaard, op een statief, stond de trombone... Uh, Naast of ja, eigenlijk bovenop de, de toetsen. Het, de, de, de, de keyboard, zeg maar. En ja, daar, daar zat ze dan op beide instrumenten te spelen. Heel uniek verhaal. Bovendien ook nog een unieke song. Over een vriendin die zij had ergens in Israël. Met een, een of ander Zwitsers telefoonnummer. En dan ja, een. een, een met een andere telefoon van een andere telefonische provider bellen met een afstand van 60 kilometer. Het is allemaal heel erg raar. Dat is een beetje de korte strekking van dit verhaal van Noam Vatsana. En hoe klinkt dat dan? Nou, dit is zeg maar wat zij heeft afgeleverd. It's clear. Deserve a better life, my Van, uh, van Piet, ik, uh, toen ik net eventjes stond te luisteren, ik denk dan aan een fiets, mistige weilanden, melancholisch haast. Ja, ja. ook uh, overwegend melancholisch, niet helemaal, denk ik, maar uh, ja, dat zit er wel heel veel in, ja, dat klopt. Is krijg er, er zo'n be zo beeld bij van, uh, van fiets, mistige ochtenden, koeien in de wei, dat, dat, dat idee? Sommige liedjes? Ja, som, nou, dat ben ik, als, dat, als dat is wat sommige liedjes oproepen, dan ben ik blij. En als, maar als dat maar niet het hele spectrum beslaat. <laughs> uh, melancholie, is dat uh, de rode draad van jullie band, Piet? Uh, nou, nee. Dat is misschien uh, wel wat mij uh, uh, definieert, een beetje. Maar uh, uh, nee, de, nee, de band zou ik niet als melancholisch willen omschrijven. Meer als... Uh, eh, uh, ja. Yeah. Beetje, beetje samengeraapt, of hoe moet ik het? Nee, ja, natuurlijk ja, is, is het wel samengeraapt, maar wel met uh, een zeker beleid. Dus er zit wel een idee achter alles wat erbij bij, uh, geraapt is. Um, uh, ja. Uh, het, is, het, is, het is gewoon, jullie zijn, uh, ja, je zegt melancholisch, dat is iets meer van, van jou. Hè? De liedjes, daar ja. maar even ja. op, uh, opzetten. Ja. Niet over de band, maar het gaat even om de liedjes. Ja, ja, tuurlijk. Ik. ik uh... Ik ben iemand die veel twijfelt en die veel vragen stelt. En uh, ja, dat natuurlijk vind ik zijn uitweg ook in de liedjes. Uh, ja, dus ja. Yeah. Hoe moet ik het me voorstellen als je dus met, een, met een liedje bezig bent? Uh, want uh, ja, jullie zijn 16 maanden bezig, dat zeg je net uh, ja. op het podium. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat zoiets? Um, nou, ik zat ik, al heel erg lang in heel veel bandjes. Ook onder andere met Moos, die uh, toetsenist is bij Piet. En uh, ik. Ik uh, zat met een Nederlands liedje en die wilde ik graag uitwerken uh, en daar vroeg ik Moos voor. En uh, toen hebben we daar al snel een celliste bij betrokken omdat we de, de sound te kaal vonden. En van, vanuit daar, ja, uh, die andere muzikanten zijn er niet vanuit een zeker idee bijgehaald. Gewoon uh, bij ieder nummer dachten van ja, dit kan spannender, daar moet een Spaanse gitaar bij of een trompet. Of, uh, nou, en, dat, en zo, zo is dat, heeft dat zich langzaam uitgebouwd. Jullie zijn erg creatief in dat, uh, in dat, in dat opzicht. Gewoon uh, ja, kijken wat, welk instrument het... Uh, ja. Is muziek ook creatief bezig zijn voor jullie dan? Ja, vanzelfsprekend. Allee, alleen maar. Ik, ik wil no niet vanuit uh, een soort concept een band samenstellen. Of vanuit een soort idee van hoe dingen horen. Gewoon, ja, ik wil gewoon iets moois maken. En wat ik mooi vind, ja, dat hangt samen met dingen die ik zelf luister. En, uh, maar niet van wat ik denk dat... Ik, mooi moet zijn. Ja. Heb je ook, uh, uh, ja, laat je je ook beïnvloeden door andere ja. muziek? Ja, tuurlijk. Ja, ik, het is grappig. Ik, heb hier, uh, <laughs> ik interview zelf soms uh, bandjes. En ik heb hier een paar weken geleden de Man on Earth geïnterviewd. Die vind ik dus heel erg goed. Uh, en uh, Anne Bruun vind ik heel goed. Uh, ik hou heel erg van klassieke muziek. Uh, ja, Tom Waits vind ik te gek. Bob Dylan... Ja, en zo, en zo kan ik echt nog wel een uur doorgaan. Dus. Over, over interviews gesproken, nou uh, val ik even. Uh, <laughs> wat, wat, wat, wat doe je precies dan? Uh, ik ben uh, tekstschrijfster en, uh, en ik uh, interview in die hoedanigheid ook wel eens muzikanten. <laughs> nou, dat, dus, dat, dat, verklaart, dat verklaart het al. Uh, nu, nu, is, nu hebben jullie hier in de kwartfinales uh, gestaan uh, bij Bitter Soet. Uh, ja. uh, hoe is dat uh, bevallen, dat sfeertje? Ja, de sfeer is te gek. Het was, uh, to, voor, net voordat we opgingen was het nog iets rustiger. Maar er zijn, de zaal is hartstikke goed vol. En, uh, ja, ik, ik, ik vind het te gek dat ik nu met je kan praten. Ik vind het ook jammer omdat ik nou de rest niet uh, kan zien. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat de anderen doen. Goed, eh, nog één ding. Ja. Waar kunnen ze jullie op vinden? Uh, nou, over een uh, week of twee op uh, www.muziekvanpiet.nl en tot die tijd op myspace.com slash als je muziek van Piet googelt, dan kom je er sowieso je Dankjewel. Alsjeblieft. Heb ik wel genoeg, gevrijd en gegeten. Gedanst zonder te denken. Doorgezakt en doorgeluld zonder nog te weten. Vrij en gegeten. Er staat uh, Ron van Korbelein. Ja, um, Ron, als ik uh, even naar jou mag vragen, want ik heb een heel wat van jullie uh, muziek uh, net gehoord. Omschrijf het eens. Um, grondslag vaak weemoed in de liedjes. Uh, vaak wordt ook genoemd uh, wat melancholisch en somber, maar ook weer niet depressief. <laughs> En dat klopt wel. Het is allemaal toch wel wat, wat, wat, wat triestig, zeg maar. He, wat, wat neerslachtig. Dat zit er gewoon, uh, dat zit er gewoon in. Dus, maar ik hou het gewoon bij, bij gewoon mooie akoestische liedjes uh, met een weemoedige inslag. Met Wee weemoedige inslag. Ben jij zelf ja. weemoedig? Wat zeg je? Ben je zelf weemoedig? Ja, ik ben niet echt optimistisch. Nee. Ik, ben nee. wel <laughs> ik ben wel vrij pe pessimistisch. Ik ben wel een vrolijke jongen, maar... <laughs> Nee, dat, zit gewoon, dat, dat komt, dat is gewoon zo. Ik heb daar ook niet direct een uh, hele logische verklaring voor, zeg maar, dat, dat zo is. Even over de band, Corbelijn, want uh, hoe is uh, die ontstaan? Uh, het is begonnen met uh, Jean-Marie en mij. Uh, eigenlijk bij mij, ik, ik schreef liedjes op mijn gitaar. En Jean-Marie, uh, uh, dat vond ik een geweldige zanger. En ik had hem gevraagd: wil je mijn liedjes uh, inzingen? Nou, dat wilde hij. En zo zijn we over en weer uh, gitaar, gitaarpartijen. Stuurde ik naar Jean-Marie toe, die uh, uh, deed daar zijn tekst en zijn dingen op. Dat nam die dan bij mij op. En ik ronde dan die demo's af met Bas en Drum en mellotron, en uh, Cello en dergelijke. En zo hebben wij thuis, zeg maar, uh, eigenlijk los van elkaar, zonder dat we echt oefenden als band, hebben we zo die demo's uh, in elkaar uh, geflanst, als het ware. En, uh, een, nou goed, een van die demo's kwam terecht bij, uh, bij Frans Hagenaars van Excelsior uh, Recordings. En die bood eigenlijk uh, Out of the Blue aan om bij hem een, uh, een album te gaan opnemen. Terwijl we eigenlijk helemaal geen band waren. Dus dat was uh, heel erg onverwachts. En in, in de studio hebben we eigenlijk het, het, uh, het, het vroefje van uh, los van elkaar opnemen, hebben we daar weer herhaald. Dus we hebben daar ook eerst ik, en toen Jean-Marie, en toen de drum, en toen uh, hebben we daar een album uh, uh, opgenomen. En ja, daar stonden we mee in onze handen en we waren geen band. Dus dat was uh, een aparte gewaar, we, denk ik wel een plaat hebben, maar nog nooit geoefend, nog nooit uh, opgetreden. En daar zijn we nu eigenlijk pas, nou ja, sinds, dat, sinds die plaat uit is in september, zijn we daarmee bezig met het optreden, zeg maar. Dus dat is voor ons hartstikke nieuw nog eigenlijk, ja. ja. Dus ja. Het, is, het is een beetje jullie muzikale mogelijkheden eigenlijk uh, verkennen, als ik het zo hoor. Ja, het, ja, ja. eigenlijk is het allemaal een beetje... Uh, uh, het is ons een beetje ons overkomen dat we ineens zo'n plaat in de handen hadden, zeg maar. En natuurlijk, omdat hij bij die uh, meneer Hagenaars was opgenomen, uh, scheelt het erg veel dat je kan zeggen dat hij bij hem is opgenomen. Dus dan zijn mensen al sneller geïnteresseerd in uh, hoe dat allemaal klinkt en uh, uiteindelijk ook nog een label gevonden die, die hem uit wilde brengen. Dus dan gaan de deuren van de zaal ook allemaal wat makkelijker open, zeg maar. Maar ja, we zijn nu eigenlijk een half jaar, wat is het? Nou, ruim een half jaar dan. Bezig met eigenlijk wat beentjes normaal gesproken <laughs> jaren doen voordat ze een plaat gaan opnemen. Zeg maar. Ja, dat is, dat, dat is wel een vrij apart. Uh, dat, dat sowieso. Even over jou. Uh, jij schrijft de liedjes. Mm. Hoe uh, doe je dat? Is dat iets wat je gewoon buiten uh, in je opneemt? En dat je dan denkt. Nou, daar kan ik wel iets uh, mee, uh, mee, uh, mee, mee aan, de hang, aan de gang gaan. Ja, het is niet zo romantisch eigenlijk, want het is, ik zit inderdaad ook letterlijk buiten voor mijn huis op een bankje. En daar speel ik gewoon echt uren, uren, uren gitaar. En uh, soms speel je iets waarvan je denkt van, hé, hey, dat, dat, dat springt eruit. En daar ga je dan mee aan de gang. En, uh, dus het is meer kilometers afleggen op die, op die gitaar. En dan komen vanzelf wel een keertje de, de goede ideeën bovenborrelen, zeg maar. Zo gaat het bij mij tenminste. Ja. Dus het is een heel apart uh, proces. Want, ja, dat, en ook een creatief proces neem, neem ik aan, want... Uh, ja. ja, ik, ja het, het, het, wat ik zeg, het is niet zo dat uh, ik voel me rot of ik voel me blij en dan komt er een liedje uit of zo. Nee, het is gewoon veel spelen, veel spelen, veel spelen. En dan speel je altijd wel iets wat anders is dan al het andere wat je al gespeeld hebt. En, en daar, dat pik je eruit en daar probeer je dan een nummer van te maken. Zeg maar. En natuurlijk omdat Jean-Marie ook zijn tekst er dan op een gegeven moment bij uh, schrijft en uh, zingt. Dan, dan, wordt het, dan wordt het wat het is, zeg maar. Weet je. Dus het is, uh, het is, min, het is niet, wat ik zeg niet zo romantisch in mijn geval. Het is gewoon lekker veel spelen en dan... Komt het wel. De toekomst. Want je zei het al, hè? Ik bedoel, je zijn net bezig, maar als ik het zo inschat, dan, nou ja, dan, dan, dan kan er wel wat uitkomen. Ja, wat, wat gebeurt, wat gebeurt? Weet je wat? We, we, we hebben die plaat en die, die, ja, die is uitgebracht en is mooi opgenomen. En we spelen nu en we zijn natuurlijk nu ook uh, geselecteerd voor, uh, voor die grote prijs. Dat wisten we ook helemaal niet dat we daarvoor opgegeven waren. Zeg maar. Dat uh, werden ineens gebeld. Dus ja, weet je, ik heb niet, gewoon een, niet een concreet doel waar ik heen wil. Wat gebeurt, dat gebeurt. Zeg maar. wat, uh, ik vind het allemaal goed. Zeg maar. ja. uh, als mensen je willen, wil, jullie willen zoeken, waar uh, kunnen ze jullie vinden op het uh, wereldwijde web? Makkelijk zat. Uh, www.korbelein.com. En daar heb je alle informatie die, uh, die je maar nodig kan hebben. Ja. Goed, dankjewel Ron. Graag gedaan. Undo this worrying State that I'm in Never brought me anything More than arguing I saw everything I was inside knocked down For I tried reaching, just reaching out more than this I never hoped for this glorious bliss I never planned to be in your way You've been taking everything that you wanted Didn't care much about the rich you didn't understand Black where all the boxes in your mind feel There's no reason to return just to do the right thing Rewind your watch, Lord, let me follow the trail. Back to the river, Lord, make me set out to sail. Back to the river, back to the stream. of our home And the moon is a coin with the head of the queen Of the Dutch mountains mountains to the Dutch mountains Al dus de heren van de nits met de Dutch Mountains. Dat een beetje in het, uh, het uh, licht van de tour vandaag uh, gestart in Rotterdam. En we eindigen ergens aan uh, de Grote Markt in uh, Brussel. Uh, dat betekent dat uh, de Le Grand paar is uh, geweest. We zijn begonnen aan die 97ste tour. We hebben er nog eentje te gaan voor het nieuws van 1 uur. En dat is deze van Fabian en Kent Can't me on the sidewalk. Je